Tegen uur. Dielke met het NOS Journaal. Voorzitter Jonker van de Europese Commissie... heeft een bemiddelingspoging tussen Griekenland en zijn geldschieters opgegeven. Het overleg in Brussel is zonder resultaten afgebroken. Jonker probeerde dit weekende alsnog tot een akkoord te komen met Griekenland... over de voorwaarden voor een nieuwe lening. Maar dat is dus weer mislukt. Vorige week liep het IMF al geërgerd weg uit Brussel. Donderdag overlegt de Eurogroep opnieuw over Griekenland. De Belgische privacywaakhond heeft een kort geding aangespannen tegen Facebook. Volgens de privacycommissie schendt Facebook de Belgische en de Europese wetgeving... door ook mensen te volgen die geen lid zijn van het sociale netwerk. Dat schrijft de krant De Morgen. Eerder dit jaar deed de commissie onderzoek naar de manier waarop Facebook leden en niet-leden volgt... en hun gegevens verwerkt, en concludeerde dat het netwerk veel transparanter moet worden... De uitkomsten zijn besproken met Facebook... maar het bedrijf zou hebben gezegd dat het de Belgische wetgeving niet aanvaardt. Facebook heeft nog niet op het bericht gereageerd. Eurotunnels schroeft de beveiliging op bij de ingang van de kanaaltunnel in Calais. Zo moet worden voorkomen dat migranten aan boord klimmen van vrachtwagens... die op weg zijn naar Groot-Brittannië. Er wordt onder meer een lange weg aangelegd... waarover vrachtwagens rondjes kunnen blijven rijden. Dat maakt het voor de vluchtelingen moeilijker om aan boord te klimmen. Ook worden nieuwe hekken geplaatst, waarvan sommige met prikkeldraad. En komen er meer honden en scanners die de verstekelingen kunnen opsporen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Soms valt er wat motregen. Morgen begint in het Zuidoosten met regen. Later overal geregeld zon, bij 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het.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 Hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Veugen. Uw gast hier van de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We hebben weer 31 werkjes te gaan. En we beginnen zoals de vorige keer ook al met Steven Halpern. Die vier zijn 40 jaar artiesten bestaan. En dat doet hij met allemaal vriendjes. En dat heeft hij een mooie compilatie van gemaakt. Je playlist kan je vinden op peacefulradio.eu. En ik wens heel veel luisterplezier. Thank you.